Middernacht, het begin van donderdag 17 mei. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De reacties op het vijf partijenakkoord zijn wisselend. Vanmiddag lekten de maatregelen uit. De koopkracht daalt in de plannen gemiddeld met maximaal 2%. pvda van de A leider Samson zegt dat de maatregelen er hard inhakken bij mensen met een laag inkomen of mensen die zorg nodig hebben. De vakcentrale FNV vindt dat met het akkoord de koopkracht wordt gesloopt. Maar het CNV noemt het pakket redelijk afgewogen.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 Het Nederlands elftal onder 17 jaar is in Slovenië opnieuw Europees kampioen geworden. In de finale won Oranje van Duitsland via strafschoppen. Het was in de normale speeltijd 1-1 geworden. Voor Bondscoach Stuivenberg was het met het Nederlands jeugdteam de derde EK-finale tegen Duitsland in vier jaar. Het weer. Vannacht droog en helder. In het binnenland koelt het af tot iets boven het vriespunt. Overdag wolkenvelden, maar ook zonnige perioden en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedemiddag en welkom in ons Huis van de Maan. En inderdaad, bij ons gaat het ook over dat uitgelekte vijf partijenakkoord waarin staat aangegeven op welke manier er in de komende tijd 12 miljard euro bezuinigd moet worden. Maar wij kijken vannacht in Casa Luna vooral wat die bezuinigingen nou betekenen op gemeentelijk niveau, want ook die gemeentelijke financiën staan onder druk. Mijn gast vannacht is Jantine Kriens, zij is wethouder Financiën namens de Partij van de Arbeid in Rotterdam. En dat is een stad die trouwens eerder zelf ook al omvangrijke bezuinigingen aankondigde. Mevrouw Kriens, goedenacht, van harte welkom, fijn dat u er bent. Goedendag. Misschien heeft u nog niet de tijd gehad om het hele akkoord door te nemen, maar wat is uw eerste indruk als het gaat om dat vijf akkoord dat vandaag is uitgelekt? Ja, mijn eerste indruk is uh, dat het een beetje korte bochtwerk is, uh, dat het proberen om in korte tijd veel geld binnen te halen en dat de nadruk heel erg is gelegd op lastenverzwaring. Uh, dat zie je eigenlijk in alle plaatjes terug en dat leek er, leek er vanaf het begin ook al uh, naar uit te zien. Zaten er nog verrassingen in het akkoord? Nee, dat heeft me eigenlijk verbaasd. Want het werd heel erg aangekondigd van uitgelekt. Maar alle dingen die ik vandaag gehoord heb... dat waren dingen die er al eerder waren. Het NOS-journaal zette voor ons de belangrijkste punten... Ja, uit goed. dat vijf-partijen-akkoord eerder vanavond op een rijtje. Laten we nog even luisteren. Na een lange nacht lukte het de vijf partijen om het akkoord te sluiten. Politiek gezien is dat misschien een succes. Maar de gevolgen zijn ingrijpend. Iedereen gaat volgend jaar inleveren. Het eigen risico gaat naar 350 euro per jaar... Mensen die in het ziekenhuis liggen betalen licht geld, 7,50 euro per nacht. En de rollator gaat uit het pakket. De pensioenleeftijd gaat sneller omhoog dan eerder gepland was. Woon-werkverkeer wordt duurder. En bedrijven moeten meer belasting betalen voor werknemers met een topsalaris. Huiseigenaren die een nieuwe hypotheek afsluiten moeten gaan aflossen. Verhuurders betalen een verhuurdersbelasting en de huren gaan omhoog. Ja, een paar van de belangrijkste punten uit dat vijf partijenakkoord. De nadruk wordt gelegd op lastenverzwaring, zei u. En ook uh, uh, uh, wie, wie veel zorg nodig heeft... Uh, die gaat uh, dat in de portemonnee voelen hè, het komend jaar. Ja, dat vind ik ook wel zorgelijk eigenlijk als ik dat allemaal zo hoor. Uh, want er zitten natuurlijk heel veel dingen bij... die ook gaan stapelen strakjes. Uh, mensen die... Um, ho hoeven niet eens helemaal aan de onderkant van het loongebouw te zitten... maar ze kunnen redelijk verdienen. Maar als je dan ook nog eens een keertje ziek bent... Uh, uh, je hebt de reiskosten die je niet meer terugkrijgt, dat kan enorm gaan stapelen. Um, terwijl als je nou kijkt wat er aan het gebeuren is in Nederland... nergens is het consumentenvertrouwen zo laag als dat in Nederland is. Uh, dat wordt hier niet beter van. En dat is een enorm belangrijke factor natuurlijk toch om er weer uit te komen. Is het pakket al met al te fors, vindt u? Ja, dat, vind ik, dat ga ik niet zomaar zeggen. Want daarvoor zou ik er echt wat, wat, wat beter in moeten zitten. Uh, ik vind het te fors in de zin van lastenverzwaring. En ik hoor te weinig terug de visie op... hoe gaan we nou met echte hervormingen aan de slag? Uh, hoe, hoe, dus het is, het, dat is wat ik net bedoelde met... het lijkt heel erg korte bochtwerk. Uh, ervoor zorgen dat we volgend jaar op die 3% komen. Maar we hebben het over een situatie waarvan je in de eerste plaats kunt zeggen... Uh, het is niet even bezuinigen, maar we zitten voor een langere periode echt in slecht weer. En dat betekent dus dat je dat alleen maar gaat redden door echt fundamentele dingen anders te doen. Ja. Maar misschien dat deze partijen met elkaar ook gezegd hebben... ja, eigenlijk zijn we hier voor de kortste termijn bij elkaar. Eigenlijk alleen voor 2013. Dat zijn in september verkiezingen. Dus we kunnen misschien ook wel niet meer uh, afspreken... dan wat we in dit akkoord zetten. Ja, maar als je dan dus alle nadruk op die lastenverzwaring legt... in een situatie waarbij je weet dat het consumentenvertrouwen... zo ontzettend laag is in Nederland, juist in Nederland... meer dan in andere landen... Uh, dan weet ik niet of dat de meest verstandige weg is. Het moet allemaal nog uh, uh, nagerekend worden ja. uh, door het uh, Centraal Planbureau. Uh, uh, het lijkt uit te komen op een gemiddeld koopkrachtverlies... Uh, van zo'n 2 Vindt u dat acceptabel? Ja, maar dit is dat is natuurlijk de 2 die zegt mij helemaal niks. Um, want op het moment dat het echt gaat stapelen... en mensen die hebben ook op andere punten rond de zorg en rond die reiskosten... dan kan het wel eens op veel meer uit gaan komen. Dan is er meer dan die 2 koopkrachtverlies ja, uiteindelijk. Ja. Ja. Dus dit zijn van die plaatjes die gemiddelde waar uh, niemand op past. Hè? Nee, uw, uw partijleider in de Tweede Kamer, Diederik Samsom... die heeft het akkoord als zorgelijk bestempeld. Ook hij kwam aan het woord in het NOS-journaal. Ben u opgelucht dat u niet hebt meegedaan met het uh, vijfpartijenakkoord? Ja, we hadden goede redenen om niet mee te doen. Die hebben we nog steeds. We willen maatregelen nemen die dit land weer laten groeien, die weer banen creëren, die de pijn van de crisis eerlijk verdelen. Dat doet dit het akkoord helaas niet. Bent u het eens met uh, uw collega Samson, mevrouw uh, Kriens? Nou ja, ik heb het natuurlijk ook over de lastenverzwaring... die, uh, die, die uh, niet de goede ingreep zal zijn. En hoe belangrijk het is dat we in de komende jaren uh, zaken echt gaan hervormen. En dan heb je het over de woningmarkt, over de arbeidsmarkt, uh, over de zorg. En wat ik tot nu toe hoor, is in hoge mate sprokkelwerk sprokkelwerk, uh, dat uiteindelijk veel mensen geld zal gaan kosten. Ook de, de, de, de uh, minder bedeelden, uh, zegt u. Um... Ja, niet alleen, hè? ook de middengroepen de modaalverdienende. Zoals Rutte zegt, de hardwerkende mens. Ja, ook die zal dat uh, uh, ja. onevenredig hard voelen. Ja, voor hij. zover ik het nu kan overzien, heel, heel erg hard. Ja. Bent, bent u het uh, inderdaad ook eens met Samson die zegt... van nee, het is maar goed dat wij niet mee hebben gedaan aan dit uh, uh, overleg? Ik denk dat op zich dat je zag dat op dat moment... Nederland er uh, grote behoefte aan had... Um, om, een, om een soort gezamenlijkheid, samen de schouders eronder zetten... Um, en ik denk dat dat ook belangrijk was dat dat gebeurde. Uh, dus dat vond ik ook een goed statement. Uh, aan had de andere kant. Had u toen kant, mee willen doen? Ja, als dat u het, weet voor ik het niet, had gehad? Dat weet ik niet. Weet je? Dat zijn van die, van die momenten: dan, dan, uh, dan zit je erin en, en dan, dan gebeuren dingen zoals ze gebeuren. Dus daar heb ik ook echt geen oordeel over. Um, ik denk wel dat je uh, pas in de periode daarna, dus nu en in de komende weken... Uh, de discussie kunt hebben van was het op inhoud nou verstandig of niet. Want ja, nu pas wordt helder van wat is er nou eigenlijk echt afgesproken. En was het op inhoud verstandig om niet mee te praten? Want wie meepraat kan ook dingen uh, bijstellen. En wie ja, niet meepraat krijgt die kans niet. Ja, maar nogmaals, als ik het nu zie dan heb ik de indruk dat het wel heel erg korte bochtwerk is. En ik denk dat het belangrijk is om de komende weken... ook aan de kiezers te laten zien van... Uh, wat voor samenleving wil je nou eigenlijk? Waar, waar, waar ben je nou naar op weg in de komende jaren? Wat doen we met Europa? Wat um, doen we met solidariteit tussen mensen? Welke keuzes maken we daar dan precies in? Um, en dat dat de verschillende accenten zijn... die er in de verkiezingen ook uit moeten komen. Nee, ja, U zegt, we moeten verder kijken dan dat jaar 2013. Ja, dat denk ik echt. Dus ik, ik, ik vind dat je degelijk moet begroten. Ik vind het ontzettend belangrijk dat je uh, de wereld beter overlaat aan de kinderen... ook in financiële zin. Um, dus dat zijn dus allemaal je dingen die noodzaad... doen. Ja, zeker. En ik, ik, ik vind ook dat je ook niet tegenover elkaar moet zetten... De, de, een agenda van groei en een agenda van bezuinigen... Uh, we, moeten, we moeten juist bezuinigen, je, we moeten snoeien om te kunnen groeien. En die verbinding moeten we maken. En die kun je alleen maar maken vanuit een beeld... wat voor samenleving wil je zijn? Waar, waar wil je naar op weg zijn? Ja, je moet het doel kennen voordat je de weg kunt uitstippelen. Absoluut. Ja. Bij mij te gast vannacht in Casa Luna. Jantine Kriens, zij is wethouder Financiën in Rotterdam... namens de Partij van de Arbeid. Als we eens kijken naar de situatie in uw stad... Um, Welke gevolgen zullen deze bezuinigingen concreet hebben... voor een gemeente van de omvang als, als Rotterdam? Um, de bezuinigingen rechtstreeks op onze begroting... Uh, die zullen minder groot zijn dan ik aanvankelijk gevreesd had. Uh, en dat is een beetje cynisch, want lastenverzwaring dat levert niet op dat er weer uh, minder geld naar de stad komt. Dus zo'n gemeentefonds, wat wij een belangrijke bron van inkomsten is... die wordt niet kleiner. Wat ouder. is dat gemeentefonds? Het is zeg maar het, het geld wat we van het Rijk krijgen... wat alle gemeenten van het Rijk krijgen... volgens allerlei ingewikkelde berekeningen. Okay. Dus dat is een belangrijk deel van de inkomsten die wij als gemeente hebben. Okay. Um, nou, Dat wordt uh, telkens weer berekend. En um, als je uh, de bezuinigingen vooral laat vallen... in de lastenverzwaring voor de burgers... dan wordt dat dus minder... Uh, gevoeld in het gemeentefonds. Ja, Dus de gemeente aan Ander... zich uh, zal ja. qua inkomsten niet heel erg leiden... onder nee. deze nieuwe ronde bezuinigingen. Maar de andere kant is natuurlijk... dat het voor onze burgers, voor onze Rotterdammers... een stevige opgave is. Rotterdam is geen rijke gemeente... in, in de zin van veel rijke inwoners. Uh, Integendeel, Rotterdam is een, uh, is een gemeente... Waar, waar relatief veel mensen zijn met lagere inkomens. Uh, waar we ook relatief veel mensen hebben... die van een uitkering moeten leven... Uh, uh, waar, waar het, uh, het, het, het consumentenvertrouwen uh, ook in de stad uh, uh, onder druk staat. Waar mensen het heel erg nodig hebben, eigenlijk juist om een perspectief te hebben. Om, om hoop naar de toekomst te hebben. Wij hebben heel veel jongeren, in tegenstelling tot veel andere gemeenten in Nederland, vergroenen wij uh, andere steden uh, vergrijzen. Uh, en wat je ziet is dat jongeren op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt er heel moeilijk in komen. Ja. Uh, dat zijn allemaal factoren die je dus in de stad, in het, in het klimaat in de stad... in de hoop die mensen kunnen hebben in hoe het morgen gaat... Uh, ja, niet bevorderlijk zijn. Nee, want Rotterdam is een van de steden die vrijwillig een uh, stresstest heeft ondergaan. En uit die test bleek dat, waar een staat als Amsterdam bijvoorbeeld... enorm zal gaan lijden als er een vastgoedcrisis komt... dat juist Rotterdam bij sociaal-economische tegenwind het moeilijk gaat krijgen. En dat is ja. nu precies wat er aan de hand is. Exact. Dus de, de, de, die stresstest hebben we met Den Haag, Amsterdam en Eindhoven ook zelf laten ontwikkelen Omdat we hebben gezegd in deze tijden moet je even heel goed kijken... wat gebeurt er met je eigen begroting op het moment dat er schokken van buiten afkomen. En dat is inderdaad um, ja, heel duidelijk te zien... dat men in Amsterdam vooral die vastgoedcrisis zal voelen. En bij ons de sociaal-economische... en in feite voltrekt zich dat al. Ja, en er is ook een bedrag berekend door de onderzoekers in kwestie... SEO Economisch Onderzoek... Uh, dat bureau zegt, Rotterdam zou uiteindelijk 90,5 miljoen euro uh, uh, uh, moeten gaan betalen aan deze mensen die zonder baan komen, die in de bijstand terechtkomen, die uitkeringen gaan trekken. Dus daar gaan nu bezuinigingen die u uh, voorgenomen heeft voor de komende jaren. Het is een van de redenen waarom we bezuinigen, uh, omdat we uh, al vorig jaar zagen. Uh, halverwege het jaar kon je zien dat we van het Rijk minder geld kregen... terwijl de mensen die bij ons aanklopten voor uitkeringen... dat waren meer mensen dan er gepland waren. Ja. En als wij dus vorig jaar niet hadden ingegrepen... dan was het ook moeilijk geworden om uitkeringen te betalen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar goed, u, u bent van plan uh, tot 2015 200 miljoen zo ongeveer te bezuinigen. Dat was maar waar. U gaat meer bezuinigen? Wij begonnen met een opgave twee jaar geleden om uh, 250 miljoen te bezuinigen. We hebben vorig jaar in moeten grijpen met verplichtingen stoppen, vacatures stoppen. En uh, we zijn op dit moment ook nog weer bezig met een aanvullende bezuiniging. Die ertoe gaat leiden dat we alles bij elkaar zo'n uh, 500, 550 miljoen... 550 in deze miljoen. collegeperiode moeten bezuinigen. En dan moet u bedenken dat we een begroting hebben van uh, 3,5 miljard. En als deze kosten er nog eens bovenop komen, die ongeveer 90 miljoen euro... Als ik het heb over die 550 miljoen, dan heb ik dat erin... Uh, in is onder... dat er al in, me in meegenomen, wat dat betreft? Ja. Dus die 200 miljoen waarmee u begonnen bent, is al lang niet meer genoeg. Nee. Um, staat u nog steeds achter dat voornemen zo uh, uh, groot te bezuinigen? Op zulke grote schaal te bezuinigen? Want ook hè, als, er, als u die twee getallen noemt... Uh, uh, 500 miljoen versus 3,5 miljard, zei u? Uh -huh. Dan is dat een behoorlijk uh, percentage. Ja, staat u erachter. Um, ik sta erachter uh, dat we een, een financieel gezonde stad moeten zijn. Uh, en dat betekent dus ook dat je geen keuze hebt. Dat je keuzes te maken hebt binnen die begroting. Met minder inkomsten. Hè. We, we, we, dat gemeentefonds hebben we het net al over gehad. Dat is een van de inkomsten. Uh, maar een andere inkomst die je hebt... is uit al die vergunningen en zo... Hè. Die, die, die, uh, die, die er betaald moeten worden als er gebouwd wordt. Uh, dat zijn allemaal inkomsten die we hebben. De, de onroerend zakenbelasting. Dat zijn inkomsten die we hebben. En je ziet dat daardoor de economische crisis... en doordat uh, de bouw voor een deel is ingevallen... dat je ook minder geld krijgt. Dus linksom of rechtsom, je zult het met minder geld moeten doen. En daarbinnen moet je dan keuzes maken. En ik sta heel erg, want anders dan zat ik hier niet... dan was ik al lang wat anders gaan doen... achter de keuzes die we daarin gemaakt hebben. Dat is in de eerste plaats uh, in onze eigen organisatie ingrijpen. U gaan er zo'n 2450 voltijdsbanen uit? Ja. Dat is voor een deel... Pijnlijke beslissingen? Dat zijn ontzettend pijnlijke beslissingen. Maar uh, nogmaals, je hebt maar uh, één pot met geld die je hebt uit te geven... en dan... Moet het ook wel beginnen met hoe doen we het zelf nou eigenlijk? Zijn we zelf een beetje efficiënt in uh, de taken die we uitvoeren? Kan dat ook met minder mensen? Uh, we zitten ook met het probleem dat we zo'n 750 mensen in dienst hebben... die tot voor kort gefinancierd werden uit allemaal andere geldbronnen. Uh, bijvoorbeeld uh, woningbouwverenigingen, bouwers die mensen van ons inhuurden. en daar, Die salarissen werden dus betaald. Maar nu de bouwmarkt is ingestort, worden die ook niet meer betaald. En die salarissen moeten wij nu wel doorbetalen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee, en die, dus... en die, die banen die verloren zullen gaan... Uh, uh, gaat dat met natuurlijk verloop, met vacaturestops... of zullen er ook echt mensen ontslagen gaan worden? Wat we doen is heel hard werken aan wat we noemen een van werk tot werk aanpak. Uh, dus ja. mensen die... Uh, u moet zich voorstellen... Uh, de gemeente Rotterdam, daar zit, werken op dit moment zo'n 12.000 mensen. En die doen allemaal verschillende dingen. Hè. Die maken de stad schoon, die zorgen dat er van alles weer heel gemaakt wordt. Die zorgen voor uitkeringen, mensen aan het werk helpen. Die, die, uh, nou, die, die maken de bruggen. En die, nou, ik, ja. ontzettend veel dingen, de veiligheid, noem maar beeld. op. Ja. Uh, uh, al die mensen doen dus allemaal hartstikke belangrijke dingen. Uh, maar we proberen dat met minder mensen te doen. En wat we dan doen, is op het moment dat iemand... een zogenaamde herplaatsingskandidaat is... dan gaan we met zo iemand kijken van... wat voor loopbaan zou je nou verder willen? Wat maar heb binnen je nou de gemeente? Nodig? Niet alleen binnen de gemeente. Want als we dat binnen de gemeente alleen zouden doen... dan krijgen we die krimp nooit voor elkaar. Uh, dus we kijken ook naar... Uh, in de zorg zijn mensen nodig. In de haven zijn mensen nodig... Uh, de, de, het onderwijs zijn, zijn mensen nodig. Um, andere overheden, provincies, rijksoverheid. Maar dat wordt wel ingewikkelder, dat wordt wel moeilijker. Want ook op die plekken is men aan het bezuinigen. Ja, Maar het streven van de gemeente Rotterdam is dus... dat niemand in een uitkering verdwijnt. Dat is wat we proberen te realiseren, maar duurt en lukt het langer dat dan twee nog? jaar... Op, op dit moment slagen we daar nog redelijk in. Een deel van de krimp is overigens tijdelijke contracten niet verlengen. Dus het is niet helemaal eerlijk als ik de indruk wek... dat we die ook naar ander werk hebben gekregen. Die tijdelijke contracten zijn gewoon niet verlengd. Um, een, een, een, een, uh, de periode overigens die we daarvoor uittrekken... dat is een periode van twee jaar. En lukt het dus na twee jaar niet... Ja, dan kan het wel betekenen dat mensen echt ontslagen gaan worden. We verwachten natuurlijk ook iets van mensen zelf... Het is niet alleen maar dat we als werkgever zeggen... we bieden opleidingsfaciliteiten en stagemogelijkheden... en we kijken of je ergens anders aan het werk kunt. Um, we verwachten ook van mensen zelf... dat ze uh, de regie over hun eigen loopbaan nemen. Dat ze kijken van wat wil ik en waar zou ik uh, een andere plek willen hebben. Noodzakelijke bezuinigingen, pijnlijke ja. bezuinigingen, zeker hè, als je als je kijkt naar individuele gevallen. Uh, toch past dit, dit hele beleid, wellicht in een visie die u ze heeft ont, uh, omschreven als de regisseur, uh, de gemeente moet de regisseur van de stad zijn en niet meer de uitvoerder. Dat is hoe u de gemeente van de Toekomst ziet. Ook uw gemeente Rotterdam. Maar wat bedoelt u daar precies nou, iets, mee? Wel ja. de regisseur niet ja. meer de uitvoerder. Ja. Ik heb niet, iets preciezer: ik heb niet gezegd de regisseur van de stad. Want uh, die overheid mag zich juist best wat bescheidener opstellen. Want op sommige punten zijn anderen gewoon de regisseur. Uh, maar wat je ziet, is dat een een overheid de neiging heeft om... er doet zich iets voor, er doet zich een probleem voor... en dus gaan wij dat uitvoeren. En dat is, dat is decennia lang zo geweest. En dat is soms ook heel belangrijk en heel goed. Hè? De, de, de energiebedrijven, de waterleidingbedrijven, uh, de corporaties... het is allemaal ooit begonnen met een gemeente, een stad... die zei, er moeten huizen gebouwd worden, er moet schoon water zijn... Uh, en dan begin je om dat zelf uit te voeren. Ja, ja. Maar op een bepaald moment... Uh, de wereld kan niet alleen maar uit ambtenaren bestaan. Op een bepaald moment uh, wordt dat uh, uit huis geplaatst... of wordt het ergens anders ondergebracht. Um, en eigenlijk zie je dat dat nu alsmaar belangrijker aan het worden is. Want als we alles zelf uit, uit blijven voeren... dan ben je, ik, ik gebruik het woord wendbaar daarvoor... Hè, dus we, de, dan zijn de, de schokken die je kunt krijgen... In de, in de huidige financiële situaties, die kunnen zo groot zijn... dat je in de situatie komt dat je eigenlijk niet meer in de stad kunt dat investeren. Dat het systeem te log is. Ja, dat je, dat, je, dat je alleen nog maar ambtenaren kunt betalen. Je eigen uitvoering kunt betalen. Maar wat zou de gemeente dan niet meer moeten doen, vindt u... wat de gemeente uh, jarenlang misschien wel gedaan heeft? Ja, nou ja, de, maar ik vind uh, uh, bijvoorbeeld uh, dat cremeren en begraven, wat wij nog steeds doen. Waar we zo'n 60 mensen voor in dienst hebben. En die mensen verdienen zichzelf terug, hoor. Dus dat levert, niet, dat levert geen geld op, want de, de verzekering betaalt dat gewoon... als op de begraafplaats ja. in Krooswijk een keurige herdenkingsbijeenkomst wordt georganiseerd. Dus dat, dat is het punt niet. We, we verdienen er niet aan. Maar het betekent wel dat als er zich situaties voor gaan doen waar dat niet gebeurt... dat we mensen in dienst hebben waar de salarissen van betaald moeten worden... Uh, je maakt je eigen organisatie dus wendbaarder. Als je zegt, nou die mensen die gaan dat niet meer in dienst van de gemeente Rotterdam doen. Maar die gaan dat in dienst van. En dan zijn er allerlei varianten. Uh, Amersfoort is met een overheids-NV bezig. En dan, dan de ben je een aandeelhouder, de verzekeringsmaatschappij. Dat kan op allerlei andere manieren. Maar daarmee word je nou ja, wendbaarder. Daarmee word je niet één groot log. Apparaat uh, uh, tot in lengte der dagen. Maar leer je ook beter om te kijken naar wat is nu het vraagstuk? Wat moet er nu uitgevoerd worden? En hoe kunnen we dat regisseren? En als ik zeg regisseren, dan bedoel ik eigenlijk vooral... Uh, dat, we, dat, we, dat we veel beter in staat moeten zijn om te zien... dat er ook corporaties zijn en ook schoolbesturen... en ook bedrijven en ondernemingen en die voegen allemaal iets toe aan die stad. En die zijn allemaal belangrijk voor die stad. En die kunnen ook verantwoordelijkheden van de gemeente exact. overnemen. Exact. Nou kan ik me voorstellen, ik ben geen Rotterdammer... Ja. maar dat juist in Rotterdam de band tussen burger en gemeente... altijd heel sterk is geweest, ja. zeker na de Tweede Wereldoorlog. Want u zei het al, hè, een stad zorgt voor dat er huizen komen... dat er uh, schoon water komt. Die stad lag in puin. Ja. En de gemeente heeft er mede voor gezorgd dat die stad weer tot bloei is gekomen. Ja. Dus ik heb altijd de indruk... Eh, corrigeer me als het niet zo is, maar, want u bent wel Rotterdamse... de indruk dat juist in Rotterdam... dat echt twee handen op één buik is. De burger en de gemeente. Nou, twee handen op één buik... dat <laughs> zo rijk wil ik mij niet rekenen. Maar u hebt natuurlijk volstrekt gelijk... dat uh, na het bombardement... het de gemeente is geweest. En de ontwerpers van de gemeente zijn geweest. Uh, die, die de stad als het ware... uit de as hebben laten herreizen. En die daar... Uh, ook zelf zijn gaan bouwen... en die daar de plannen voor de stad voor hebben gemaakt. En dat betekent dus ook dat wij... veel meer dan welke andere stad in Nederland... een hele grote groep mensen... tot op de dag van vandaag... die, die ingenieur zijn, die, die uh, stedenbouwkundigen zijn... Uh, die ook vaak in de afgelopen goede jaren ingehuurd zijn door Rijkswaterstaat... door zelfs de gemeente Amsterdam zijn ingehuurd... Uh, omdat ze zo goed zijn in het werk dat ze doen. Maar tegelijkertijd zie je dat de werkelijkheid veranderd is... en dat er uh, projectontwikkelaars zijn, investeerders, bouwondernemers... die zelf ook allerlei initiatieven in de stad zijn... en dat we dus meer dan toen dat gat, dat hart van de stad gevuld moest worden... in staat moeten zijn in plaats van zelf stenen te bouwen... om te regisseren... Dat die bouwondernemers dat er en die gebouwd gaan worden. dat ze de goede dingen doen. En ja. dat het in samenhang blijft. En dat het klopt met de vragen waar de stad nu voor staat. Dus de tijd is veranderd. De wederopbouw, uh, waar we als gemeente zelf als uitvoerder een, een, een onvoorstelbaar belangrijke rol in hebben vervuld. Uh, die tijd is veranderd. En we moeten ons, ons verhouden, we moeten regisseren dat uh, de goede dingen in de stad gebeuren. Wat gaan de burgers van Rotterdam merken van deze, deze veranderde positie van de gemeente? Gaan er mensen buiten de mensen buiten de boot vallen, bijvoorbeeld? Nou, dat is. Uh, als er nou één ding is wat, uh, wat, uh, wat mij betreft, niet gaat gebeuren, gaat gebeuren, dan is het dat wel. Want uh, uh, een van de redenen om er juist voor te zorgen dat je krimpt in je eigen apparaat, is dat als je. Uh, doet uh, alsof je voor iedereen alles wilt blijven doen... Uh, dat je dan juist voor de mensen die je echt nodig hebben... het niet meer voor elkaar kunt ja. krijgen. Dus ik zeg altijd, er is zo'n zo uh, 5% van de Rotterdammers... en dat is niet alleen in Rotterdam, dat is eigenlijk overal in Nederland... Uh, die, die hebben heel veel problemen. Die hebben niet één probleem, die hebben er niet twee... maar die hebben heel veel problemen. Die zijn al gewend aan dat stapelen, als het ware. Ja, precies. Ja. En daar, daar zijn... Uh, Vaak ook wel hulpverleners omheen die die mensen helpen. Um, maar dat, dat lukt dan nog, nog, nog niet altijd op een heel effectieve manier. En, en dat zijn de mensen bij wie je niet moet zeggen: van nou, ons idee is dat u maar zelfredzaam moet worden. Dat zijn zelfs de mensen die je voor een deel um, de regie over moet nemen. Ik heb in. Mijn vorige periode, toen ik wethouder... Uh, welzijn, volksgezondheid, maatschappelijke opvang was... Uh, 3000 mensen van straat mogen halen. Uh, mensen die in de loop der jaren uh, door verslavingen, psychiatrie... Uh, op straat verzeild waren geraakt en de psychiatrie zei: uh, Ja, we, u bent verslaafd, dus gaat u maar naar de verslaving. En de verslaving zei: U hebt psychiatrische problemen, gaat u maar naar de psychiatrie. En ondertussen vielen ze dus weg. Maar wat die wat 5% we, procent, daar zegt u van: Daar moeten we verantwoordelijk moet voor blijven. Die moet je vastpakken, die moet je, en daar moet je juist verantwoordelijk voor zijn. Maar dan die, die mensen die daar, daar net, net binnen. Dat begrijp ik. Maar dan de mensen die daar net buiten vallen. De mensen met wie het ook niet zo heel goed gaat, maar die niet bij die, bij die 5% uh, horen. Wat gaan die ervan merken? Ja, wat die ervan gaan merken is dat we in plaats van een aantal. Uh, voorzieningen in wijken te hebben. Uh, welzijnsvoorzieningen, zorgvoorzieningen. Dat we uh, dat als het ware omdraaien. En dat we veel meer gaan proberen om te kijken... wat voor mensen wonen er nou in die wijk? Uh, wat voor uh, netwerken hebben die? Uh, wat kunnen ze zelf? Wat kunnen die individuele mensen zelf? Wat kunnen die kerken bijvoorbeeld? Die zie je heel veel doen aan... maar ook allerlei verenigingen. Die zie je heel veel doen aan ook een beetje voor elkaar zorgen. En vervolgens gaan we kijken, en wat moeten we dan toevoegen? En dat is dus niet meer in elke wijk een buurthuis en in elke wijk ervoor zorgen dat er opbouwwerkers zijn. In elke wijk dat er kinderwerkers zijn. Veel meer op de maat van die wijk uitgaande van wat kan de wijk zelf. Ja. Kijken wat je toevoegt. Maar u geeft dus daarmee veel meer verantwoordelijkheid aan die burgers zelf. Ja, en en als die die niet oppakken ja. is er geen buurthuis waar ze terecht kunnen om nee. alsnog eens uh, een uh, straatfeest te organiseren of ja. noem maar op. En soms vind ik het jammer dat we dat moeten doen in tijden van bezuiniging. Omdat het dan uh, lijkt alsof dat een soort mantra is van... Nou, ja, we moeten bezuinigen en dus geven we het maar terug aan de burgers. Maar ik, ik geloof oprecht dat je een prettige samenleving hebt... als we niet geloven dat alle heil van professionals moet komen. Maar als het begint met dat je gewoon uh, zelf ook in staat bent... om met je buren, met je familie, met je vrienden, je kennissen... Uh, netwerken te organiseren om ook als het je in het leven eventjes niet zo lekker gaat, voor elkaar te zorgen. Maar dat en is dat... een behoorlijk liberaal standpunt voor nee, de geloof Partij niet. van de Arbeid Wethouder. Ja, nee. Ik geloof dus ja, dat, dat verwijten sommigen mij wel eens. Maar ik geloof dat, ik dat, dat helemaal niet. Ik zei sommigen. Maar ik geloof dus dat, dat helemaal niet-liberaal. Nee. Want de, de liberale uitgangspunten zeggen ook van... ja, mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen Ja, maar het product. verschil in wat ik u net zeg... is dat ik het niet alleen heb over, over dat, dat iemand individueel verantwoordelijk is... voor zichzelf. Dat we ook als gemeenschap verantwoordelijkheid voor elkaar hebben te dragen. Nou, als iets sociaaldemocratie is in mijn ogen... dan is het dat je uh, sterke individuen in sterke gemeenschappen probeert te hebben. En als u dan ziet dat het in dat ene buurtje toch niet zo lekker loopt? Dan moet je daar dus extra doen. Dan komen dus ze bij je moet die 5 de politiek terecht. van het verschil ook mogelijk maken. Ja, de, de 5% en de, de, de, de er is een grote groep en die kan zichzelf echt goed redden. En daar moet je een huisarts hebben en je moet een tandarts hebben en je moet gewoon de, de, de, de basisdingen moet je goed op orde zijn. Dan is er een kleinere groep en, en die, die moet je wel een beetje helpen om toegang te hebben tot welke mogelijkheden zijn er. En, nou, steun bieden in de, in de wijk uh, uh, als dat nodig is. Ja. En er is dus die groep waar je veel verder moet gaan nog... zoals die dak- en thuislozen, waar je, al is het maar tijdelijk... In feite, de regie even overneemt over hun leven. Omdat ja. ze helemaal door de mazen heen gezakt zijn. Dan moet de regie inderdaad even echt helemaal in de handen van die ja. stad Rotterdam ja. komen te liggen. Ik praat vannacht in Casa Luna met Jantine Kriens. Zij is uh, wethouder financiën in Rotterdam. En, en mevrouw Kriens, u heeft muziek meegenomen die ons brengt naar een geheel andere grote stad. MUZIEK ja. Ja.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 Fatigué, qu'il est 5h, Paris, s'éveille, Paris, s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient la glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse.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 Marc Dutron, eh, ook meneer Hardy trouwens, want hij is getrouwd met François Hardy. <laughs> Il est saint heures Paris et Wei, muziek meegenomen door eh, Jantine Kriens. Zij is wethouder Financiën in Rotterdam namens de Partij van de Arbeid. En eh, mevrouw Krins, waarom juist dit liedje? Ja, het is, ik vind het een prachtig liedje. Het is uh, de stad, uh, het is... Uh... Hoe je in de stad dat hele beeld van die, die langs elkaar schuivende mensen... het uitgaansleven komt uit en de bakker is zijn brood aan het bakken. Uh, dat, dat is heel erg de stad. In, in, in de stad kom je voortdurend heb je dit soort ontmoetingen. Ja. Dat is, de, dat is de, voor mij ook de waarde van de stad. Voor mij is een stad dus ook niet, niet een dorp. Maar een stad is nou juist een stad omdat je daar elke dag weer heel veel vreemden tegenkomt. Nieuwe ontmoetingen kunt hebben. En, uh, Bent u ook daar, echt ja. een stadsmens? Ja, heel erg. Ik ben, uh, ik ben geboren in, in Rotterdam. Uh, mijn moeder uh, is Amsterdamse. Mijn vader was Rotterdammer. Uh, dus, ai, uh, ai, beide families. Hoe kan dat een Rotterdammer ja. en een Amsterdammer met elkaar getrouwd? Ja, nou ja, nou, blijkbaar. Respect. Goed, hè? Ja, <laughs> ja nee, dus de, de grappen van de laatste trein naar Rotterdam en zo, dat soort Precies. dingen. Dat, uh, uh, mijn familie heeft niets met voetbal, dus Ajax feyenoord dat was nooit uh, aan de orde. Maar ik heb alle grappen heb ik meegemaakt. ik hou eigenlijk van beide steden. Uh, ze hebben iedereen iets heel speciaals. En, en, ja, van beide steden. Ik heb in de ene stad gestudeerd en in de andere stad gestudeerd. Ja. En, en wat maakt nou uh, het grootste verschil tussen die twee steden? Behalve het uiterlijk. Hè? Dat is natuurlijk uh, meteen duidelijk. Maar qua mentaliteit. Ja, het is een heel groot verschil. Echt een heel groot verschil. Uh, ja, de, in, in Rotterdam is een, een rauwe cultuur... Uh, een cultuur van uh, uh, nou schouders of hoe heet dat, mouwen opstropen. Niet lullen, maar poetsen. Uh, ja, soms ook te weinig nadenken. Uh, want dat, dat, wat dat betreft kunnen beide steden ook iets van elkaar leren. Uh, het is meteen maar doen en uh, in, in, in het uitvoeren schieten. Uh, in Amsterdam is aan de andere kant het, het eigenlijk precies andersom. Uh, heel veel... Uh, het, het nadenken en het, het analyseren. en het, um, Ja, toch veel minder rauw. Het is, het is minder hard, het is minder, minder direct. Toch heeft u uiteindelijk voor Rotterdam gekozen. Want ja. u, u zei al, hè, u bent geboren in Rotterdam. U heeft gestudeerd in Amsterdam. U heeft Nederlands gestudeerd daar. U bent in 1981 weer teruggekomen naar, naar uw geboortestad. Ja. Waarom dan toch voor die directe stad gekozen? Die wat rauwe stad en niet voor die uh, stad waar steeds maar nagedacht wordt? Ja, het is waar, waar de, de keuze was eigenlijk vooral um, in welke werkkultuur voel je je thuis. Um, en ik had een paar jaar in Amsterdam gewerkt... Uh, ik, ik werkte toen ook rond thema's als minderhedenbeleid en zo. Eigenlijk in een heel vroeg stadium dus. Minderhedenbeleid en onderwijs? Aan minderhedenbeleid en onderwijs, precies. En uh, waar ik niet goed meer tegen kon, na heel korte tijd al... waren de eindeloze discussies. He, dus ik had een gevoel van er gebeuren om mij heen vreselijke dingen... en er moet iets gedaan worden. En ik heb geen zin meer in alle ideologische discussies... die we aan het voeren zijn. Ik wil dat anders. Nou, en toen deed zich een situatie voor dat ze me vroegen om in, Amsterdam, in Rotterdam te komen werken. En uh, daar was heel erg het appel van ga wat doen, Kriens. Hè? En, en zorg ervoor dat dat verandert. En dat, die werkcultuur, die was uh, op dat moment voor mij echt een, een veel aantrekkelijker werkcultuur dan het praten waar, waar ik de, de jaren daarvoor in had gezegd. Nog steeds? Was. Ja, ik denk dat ik eigenlijk... Um, als ik aan de, aan de, in de ene cultuur zet... een beetje verlang naar de andere kant. En, en andersom ook. Dus ik ben in Rotterdam ook wel degene die regelmatig roept... van dames en heren, zullen we ook nog even nadenken. Ja, en dat niet zijn de meteen... Amsterdamse wortels. <laughs> Precies. Um, nou, en, en met mijn Amsterdamse collega's... Uh, uh, zeg ik wel eens van... joh, zou je niet wat doen? Nou, ja, dat, ja. dat is het eigenlijk aan beide kanten een beetje tegenhangen. Dus die werkcultuur is dynamisch misschien wel in Rotterdam. Uh, aanpakken en uh, ja. niet, niet te lang nadenken en gewoon uh, in, in actie komen. Ja. Um, is het leven in Rotterdam ook rauwer? Gewoon het uh, dagelijks leven? Ja, ik denk het wel. Um, ik denk het wel. De, de, de sfeer in de stad is natuurlijk... Dat is echt een andere sfeer. Bij, bij ons zie je... Oh. Uh, heel veel jongeren rondlopen sowieso. In Amsterdam zie je natuurlijk heel veel toeristen rondlopen. Uh, de, de, de, de sfeer in de stad is uh, minder uh, nou ja, de grachtengordel elite. En dat bedoel ik echt niet vervelend hoor. Want de, dat, dat, dat type elite dat kennen wij eigenlijk veel minder in Rotterdam. Uh, het is een meer egalitaire samenleving. Ja, ik zeg wel eens de doorlaatbaarheid in Rotterdam. is. Om een voorbeeld te geven. De, de, het Erasmiaans Gymnasium bij ons in Rotterdam. Uh, dat is een gymnasium. Als enige gymnasium van Nederland. Meer dan de helft van de leerlingenpopulatie, die heeft ouders die niet in Nederland zijn geboren. En dat is dus de populatie van de stad. Dat is de groep leerlingen, de groep jongeren die je in de stad tegenkomt. En dat is echt een heel ander beeld dan het Barleyus en het Fossius. Ja. En, en ja, dat heeft iets te maken met het feit dat je in, in Rotterdam... Uh, als je je best doet, snel ook echt ergens terecht kunt komen. Want het is een dunne elite. Uh, dus de doorlaatbaarheid van de elite die is ook heel groot. Dat, Dat is heet... een zwakte en een kracht. Dat is een zwakte en een kracht. En u heeft daar ook in zekere zin van kunnen profiteren. Want u, ik zei het al, u heeft Nederlands gestudeerd. 17e-eeuwse uh, literatuur was uw specialiteit. Ja. U heeft in het onderwijs gewerkt. U heeft zich met minderheden bezig gehouden. Uh, begin deze eeuw pas heeft u voor de politiek gekozen. U bent in 2001 lid geworden van de Partij van de Arbeid. Ja, daarna was u al raadslid. Een jaar daar Daarna vicefractievoorzitter en in 2006 wethouder. Dat noem ik een de bliksem. Goed <laughs> ja, nou, nee, maar dat doe ik een bliksemcarrière. Ja. Maar is het ook een carrière die in Rotterdam sneller gerealiseerd zou kunnen worden dan bijvoorbeeld in Amsterdam? Ja, maar, dit, maar een bliksemcarrière dat nou, is de... dat is wel een bliksemcarrière. Ja, maar dat is in de politiek natuurlijk toch wat anders. En, en in de fase van de politiek waar, waar we ook in zaten, uh, was het een andere. Um, ik, ik, had, ik heb natuurlijk een heleboel daarvoor ook gedaan... en dat neem je mee Tuurlijk. op het moment dat je in de politiek terechtkwam. Uh, en het was de periode voor Tuin. Want de, de verkiezingen dat ik begon in Rotterdam in de, in de gemeenteraad... dat was de, de, de 2002-verkiezingen. De 2002 dus ja. Uh, dat was natuurlijk de verkiezing waar de Partij van de Arbeid... een enorme klap had gekregen... Um, voor het eerst buiten het college kwam. Dat betekent dat we in die vier jaar... eigenlijk we onszelf opnieuw uit moesten vinden. En dan heb je natuurlijk als iemand die al wat gedaan heeft... al wat ouder is, Rotterdam op zich goed kent... heb je ook wel wat in te brengen. En dan, ja, u noemt het een blik... Ik heb het eigenlijk nooit gevoeld als een bliksemcarrière, eerlijk gezegd. hoor. Maar waarom wilde u die politiek überhaupt in? Want u had een mooie baan... en u had volgens mij ook erg goed naar uw zin in die baan... En ineens maakt u dan die, over. ineens, maar u maakt die overstap. Wat was het doel daarvan, wat u betreft? Nee, ja, niet om flauw te zijn. Maar ik, ik heb nooit een brandende ambitie gehad om de politiek in te gaan. Alleen op een bepaald moment kwam die vraag op mijn weg. En die, die, die, die vraag heb ik aanvankelijk heel aarzelend op geantwoord. Ik, eh, ik, ik, en op een bepaald moment dacht ik: van, Nou ja, misschien is het goed. Want er zeiden een heleboel mensen dat ik dat moest doen. En ik ging het doen. En nogmaals, dat gebeurde in een. Periode van de geschiedenis van Rotterdam. waar alles ondersteboven werd gehaald. ook en, een heel interessante tijd. Een natuurlijk. ontzettend interessante tijd. En ik ben ook wel in mijn werk altijd iemand geweest. die uh, eigenlijk alles wat ik gedaan heb. Da daar is mijn grootste drijfveer toch om te proberen ja, het een beetje beter te maken. Hè? Ik ben, ben heel erg erop gericht van wat gebeurt er in de samenleving... en, en hoe kan je het onderwijs verbeteren? En, hoe kan je, en dat zit natuurlijk wel heel erg aan tegen politieke ambities. Ja. Dus toen kon ik die switch ook heel snel maken. Dat probeert u nu nog steeds als wethouder financiën... het wat beter maken in de stad. Hoewel het soms natuurlijk heel lastig is in een tijd... waarin er veel minder geld beschikbaar ja. is. U bent ook degene die met de boodschap komt... dat er bezuinigd zal moeten gaan worden... Daartegenover staat een principeakkoord dat de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, heeft gesloten met de bonden. Een cao-akkoord waarin staat dat de lonen van de gemeenteambtenaren met 2% stijgen. Terwijl de rijksambtenaren op de nullijn gezet worden. Dat wringt dan toch een beetje. Ik kan me voorstellen dat dat als je er zo naar kijkt wringt. Maar dan moet u weten dat ik al uh, sinds vorig jaar februari bezig was met deze onderhandelingen met de bonden. Uh, dat er al nou, zo'n acht maanden, negen maanden een, een botslag... wat we als gemeentelijke werkgever hebben neergelegd... Um, waarvan we hebben gezegd... we zijn bereid tot een kleine loonstijging op voorwaarde dat de vakbond ook bereid is om, als het gaat om mobiliteit... en mensen van werk tot werk krijgen, maar ook... Uh, flexibeler zijn, in van naar welke plekken kan je mensen inzetten... ook flexibeler zijn in wat de werktijden precies zijn. Als jullie daartoe bereid zijn, dan zijn wij ook bereid tot een kleine lood, loonstijging. Omdat we met die afspraken eigenlijk ook weer in kunnen verdienen. Maar de... toch, hè, dat, dat zal zo zijn, maar toch uh, is, is minister Spies not amused... met dit CAO-akkoord. Ze, ze laat het u toe vooralsnog... Maar ze is er niet blij mee. Want dat is natuurlijk wel een signaal... wat heel makkelijk verkeerd begrepen kan worden. Ja, maar ik zeg steeds... wij hebben een eigen verantwoordelijkheid. En ik verwacht ook van de minister en ik verwacht van het kabinet... dat ze zich iets dieper dan een halve centimeter verdiepen... in waar het over gaat. Um, je hebt een afspraak gemaakt met de bonden. Het gaat over een CAO voor 180.000 werknemers... Die uh, allemaal ook in een moeilijke situatie zitten... want alle gemeenten moeten krimpen en er wordt heel veel van ze gevraagd. Wij willen een goede werkgever zijn, wij willen een betrouwbare werkgever zijn. Wij hebben deze afspraak gemaakt en wij hebben goede argumenten voor die afspraak. En het is niet zo lang geleden dat de Rijksambtenaren een cao sloten... die aanmerkelijk luxer was dan die van de gemeenteambtenaren. Dus ook wat dat betreft lopen gemeenteambtenaren... zelfs nog een beetje achter op de Rijksambtenaren. Eigenlijk is de boel een beetje recht getrokken, zegt u. In zekere zin is de boel een beetje recht getrokken. Maar ja. wat was er gebeurd als, als die loonsverhoging? niet door was gegaan. Maar door wie niet door was gegaan? Nou ja, als, dat... als, als, als, als, deze, hè, als u gezegd had, ja, ja bij de, bijna erin zit gaan... we je toch maar niet mee verder. Want hè, we moeten bezuinigen en we kunnen dat niet als signaal uh, uitgeven... van 2% uh, uh, ja. uh, loonstijging. Dan zouden we een ontzettend onbetrouwbare werkgever zijn geweest. Want dan hadden we acht maanden lang gezegd, dit is ons bot. En de bonden hebben acht maanden lang gezegd, dat accepteren wij niet. Want wij willen echt koopkracht behoud. En we hebben gezegd, van, ja, dat kan echt niet in deze financiële situatie... Vervolgens accepteren ze het. En dan zouden wij dus gezegd hebben: toch maar niet. Nee, dat is, in de arbeidsverhoudingen zou dat slecht zijn geweest. En wat ik eigenlijk um, ook slecht zou hebben gevonden. En, en ik zou dat had, zou ik echt heel erg betreurd hebben, is dat je uh, in alle gemeenten dan, in de reorganisaties en de. Krimpoperaties die erin zitten, dat je dat niet meer met de vertegenwoordigers van de werknemers doet. En dat zou dus ook heel veel vertraging hebben opgeleverd. Dat zou de arbeidsverhoudingen enorm onder druk hebben gezet. En als we iets niet kunnen gebruiken de komende jaren, dan is dat het. Er moet bezuinigd worden met behoud van relaties. Met behoud van relaties. En, en je moet in dit soort bezuinigingen en krimpoperaties dus ook uh, betrouwbaar zijn. Ze moeten weten, als we met die gemeente een afspraak hebben, dan hebben we daar ook een afspraak mee. Het gaat om behoud van relaties met, met uw eh, werknemers. Het gaat ook, denk ik, in die bezuinigingsronde. Dan hebben we het weer over de bredere bezuinigingen. Om eh, behoud van relatie met uw burgers. Jazeker. Zeker. Gaat u dat lukken? Um, nou ja, de, de keuzes die we daar in ieder geval in maken is dat we. Uh, bijvoorbeeld in, in de dienstverlening. Hè? Dat, is een, dat is een belangrijk onderdeel natuurlijk van wat je ook gewoon doet als gemeente. Dat je in uh, veiligheid, in de stad schoonmaken... Uh, dat je daar de lat hoog blijft leggen. Want als het nou iets belangrijk is waar je van bent als overheid... dan is het dat uh, die stad veilig is, dat die stad schoon is... en dat mensen hun paspoorten en zo allemaal betrouwbaar binnen kunnen halen. Dus dat is een soort basis die je te bieden hebt als overheid... Uh, waar we gewoon het heel erg goed moeten doen, ook al moet je het met minder geld doen. Fijn dat u er was eh, vandaag, mevrouw Kins, wethouder financiën van de gemeente Rotterdam. Morgen ook voor u een vrije dag natuurlijk, helemaal vrije dag. Die gaat u uiteraard in Rotterdam doorbrengen? Ja, ik geloof dat de tuin nu een keertje <laughs> van alle groen ontdaan moet worden. Dus ik denk dat ik dat maar eens ga doen. Ik wens u een uh, mooie dag. Dank u wel. Dank u wel dat u hier was. En ook straks na één uur uh, praten we verder over Rotterdam in ons Huis van de Maan. Over uw Rotterdam namelijk. Over de mooiste plekken, de meest bijzondere mensen. Over de geschiedenis van de stad. Over uw herinneringen aan Rotterdam en de Rotterdammers. Bent u Rotterdammer en wilt u een lofzang op de stad zingen? Nou, dat mag, maar ook meer kritische geluiden zijn welkom. Dus bel ons op 0800-1121, mail naar casaluna.ncrv.nl... of Twitter met hashtag Casaluna. Gaat tot straks naar het NOS Journaal van 1 uur. En daarvoor kunt u nu gaan luisteren naar 237 Redenen voor Seks. Een radiobewerking van de gelijknamige theatervoorstelling van Orkater... met Leopold Witte en Geert Lagerveen in de hoofdrol. Graag tot straks.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 voor de late opblijvers of de slechte slapers... die vannacht voor het eerst naar dit programma luisteren. Naast mij zit voor de derde keer op rij, mijn vriend Geert. En dat was het sonore stemgeluid van Leopold. Oh man. Klonk het zo goed, denk je? Ja, vond ik wel. Poeh. Ja, we hebben een aantal reacties gekregen van trouwe <laughs> luisteraars die ons... Uh... Spreek je al van trouw na drie nachten? Je stem, denk je, je stem. Oh, ja. Trouwe luisteraars die ons uh, vragen... Ja, o, oh, vragen, die die ons ons behoorlijk dwingend. Uh, uh... Die ons beleefd verzoeken, ik citeer... Gezien het intieme onderwerp en het late tijdstip... wat meer testosteron in jullie stemmen graag. Ja, raar verzoek. Ja, ja. Wat is dat voor vrouw die dat vraagt? Wie ben jij? Evelien123 at gmail.com. Ja, dat doen wij dus niet. Beste Evelien, gaan we naar Jan van Veen... op kenderlijt. Right ja. Wel een vreemd idee trouwens, hè? dat er nu vrouwen naar ons liggen te luisteren... terwijl wij over seks praten. Liggen? Ja, dat denk ik. Dat ze in bed liggen oh ja, en, dat en luisteren. Dat vind je op. Nou, dat heeft iets intiems.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 We hebben het gisteren al even over haar gehad. Uh, maar helaas veel en veel te weinig. Want ze heeft fantastische, prachtige mails geschreven. En we hebben met haar afgesproken dat ze dat ook voorlopig blijft doen. Zet jij even die LP op met Verlini-muziek? Oh, die ligt... Uh, nee, daar. daar. Ja, die ligt, ja. Nina Rotter. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Heb je nu? Ja. ja. Kan twee. Ja. Twee nummer. Oeh, tweede nummer. Ja. Heel goed.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 Zutve, eind jaren 40. Er loopt een man op straat, het is Arie de Graaf. Hij is in jaren 25. Er komt een auto aan. Dat is nog bijzonder in die tijd, dus Arie die kijkt ernaar. De auto stopt, het portier gaat open en er stapt een been uit. Een vrouwenbeen, een enkel en een kuit. En er zit een kous om het been met zo'n naad van achteren. Arie denkt twee dingen. Eén, waar gaat die naad naartoe? Twee, dit wordt mijn vrouw.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 Ook onderhevig aan mode. Ja. Tijdgeesten. Iedere tijd heeft een andere moraal. In de middeleeuwen bijvoorbeeld was het allemaal veel vrijer. Uh, denk aan Van der Vos-Rijnaarden. Dat is echt een meesterwerk. Uh, oh ja. Dat is één groot seksverhaal. De vrouwen die erin voorkomen, die hebben altijd zin in seks. Dat, dat zit vaak al in hun naam verwerkt. Uh, de vrouw van de pastoor bijvoorbeeld, die heet Julokke. Ja, pastoor mag toch geen vrouw? Ja, dan heet ze ook nog Julokke. Wat betekent dat, denk je? Julokken. Julokke, Julokke. Jul... You look, you, you look, look, you look, look, look you, you look, look, you look, look you look, look, look, look Jouw jou lok ik. Oh, jou lok ja. Ah. ja, En een andere vrouw die heet Ogerne. Ogerne? Ja, als je vraagt: van heb je zin om. Uh... Ogerne. Precies. En dan een beetje Zuid-Nederlandse. Ogerne. Ogerne, ja. <laughs> <laughs> leuk, die ja. Een ander karakter, een vrouw die heette uh, Awi. Ah, dus als je haar dezelfde uh, vraag in het Frans stelt, uh, voulez vous coucher avec moi? Dan ah, oui. antwoordt ze altijd Awi. Toch allemaal. Wat leuk. De, de decameron, dat had je toch ook in die tijd. Ja, ja. ja, verhaal van de decameron. Buiten is de pest en binnen vertellen een aantal oh. mensen elkaar en. allemaal geile verhalen in de Trant van gespierde tuinknecht rotzooit met jonge non in de boomgaard achter het klooster. Dus heel vrijmoedig allemaal. Veel, veel verhalen over vreemdgaande vrouwen. Ja, meestal met tuinknechten. Ja. ja. Dat heb ik, ik weet niet waar, maar dat heb ik ook ergens ik weet niet, gelezen. Dat een, of een man, ik weet niet meer wie het was, die vroeg aan zijn vrouw of hij. Nee, of zij. <laughs> Sorry, ja. of, ik kan het even niet vinden. Of zij zijn penis wil behandelen als haar achtertuintje. Oh.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 ook volledig ontkent in die Victoriaanse tijd. Maar in Londen waren er nog nooit zoveel uh, prostituees. Uh, Lelyblank, scharlaken, woorden. rood. Precies. Het ja. nou, gaat over, over een hoer die de sociale ladder uh, ja, bestijgt. Ken je trouwens de French uh, Lieutenant Woman? Nee, die heb ik nooit gezien. Nee, het boek, maar, het boek van John Falls. Heb ik je dat nooit laten lezen? Nee,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 Wat? Ja, met, met, met Meryl Streep. Je kent hem wel als het liefje van de Franse luitenant. Hij heeft zo'n rode krulletjespruik op. Toen ik die film zag, man, daar werd ik zo ongelooflijk verliefd. Om wie Hey, ken je trouwens dat boek uh, On Chess Beach van Ian McEwen? Over die rampzalige nee, huwelijksnacht. Dat is ook heel fijn. Wie, wacht, was jij dus verliefd op Meryl Streep? Nou ja. Uh... Verliefd op Meryl Streep? Nou ja, dat is 1981. Hè. Ik was twintig. Ik woonde samen met een.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 Nou ja, ze gaf wel het duwtje dat we nodig hadden. Toen dus de je... strepen door. En heb jij nu nog steeds uh, gevoelens uh, voor de Iron voor... Lady? Nou, nou, ik heb wel altijd nog een zwak voor haar. Ik, ik ben die zomer, uh, in 81, nadat mijn vriendin het uit had gemaakt... in mijn eentje op vakantie gaan naar Zuid-Engeland... waar die film en, en het boek zich afspelen, in Lime Regis. Ik ben daar naartoe gegaan, er staat die beroemde pier... waarop het liefje van de Franse Luitenant altijd staat te wachten. Ja? En? Ja, ze was er niet... Ik ben er geen, geen, geen twintig jaar verliefd geweest. Misschien, uh, ik weet niet, misschien ben ik er bang voor. Voor dat, dat grenzeloze, dat roekeloze. Dat, dat, dat... Oeh, je alles uit je handen laten vallen en voor één ding Ik heb het laatste keer dat gevoel gehad, dat was een jaar of twee terug... Dat had ik een, een auto-ongeluk overleefd. Dat gevoel, dat, dat, dat besef dat je, dat je nog echt leeft, dat je nog bestaat. Zo'n extreem intense ervaring. Dat, dat gevoel, dat heb je ook weer verliefdheid. Opeens weet je alles weer zeker. Geen twijfels, geen, geen compromissen, uh, sorry, geen sorry, angst sorry, voor sorry, spijt. Ik sorry. was gewoon een ander geworden. Sorry, en sorry. Het, het leven wilde ik gewoon voor de volle 100% leven. Sorry, en, en lippelt, lippelt. echt dat, dat, dat, dat, je, dat je denkt, van, ik, ik ga... Uh, sorry, we zijn over de tijd heen. Good night. Close your eyes and just sleep tight. I lie awake and watch you dream, Do be sure that all of your dreams, all of you are born. Ja, een beetje sorry, beetje... ik hoorde iets interrupten. dit. We zijn over onze tijd heen. Ja, sorry. sorry. Ik vind het een mooi verhaal. Ja. Morgen verder. Ja. Met ons voorspel. <laughs> <laughs>